1 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft zich hard uitgelaten... over het alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. -Hedwig Via Twitter laat hij weten dat het plan van staatssecretaris Bleker... geen steun krijgt zonder dat er een referendum is gehouden in Zeeland.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 Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de Senaat van Oklahoma... maar het Huis van Afgevaardigden van de Staat wil het niet bespreken. Volgens de republikeinse voorzitter van het huis... zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. In het zuidwesten van Afghanistan is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort... met vier militairen aan boord. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn, zegt het leger in een verklaring. Maar een bron zei tegen persbureau AP dat waarschijnlijk niemand de crash heeft overleefd.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 Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Overdag eerst nog overwegend droog en regelmatig zon. In de middag ontstaan buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van Casaluna. In de eerste uur kon u luisteren naar Niels Den Hagen... oprichter en eigenaar van de Live Life to the Max. Een uh, advies- en coachingbureau die uh, mensen met een handicap helpt... om het maximale uit hun leven te halen. Um, de aanleiding is het feit dat deze week de Kamer praat over de Wajong-regeling en de, de nieuwe wet van dit kabinet werken naar vermogen. Um, en het is de week van de ondernemer. Niels Den Hagen is hier nog steeds... Dat is mooi, want dat betekent dat jij thuis in de auto... of waar je ook maar bent, met Niels kan praten. Als je vragen, opmerkingen hebt... Um, en Heo misschien ook wel kan helpen op de een of andere manier. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Casaluna. In het uur dus rechtstreeks met Niels en rechtstreeks met mij. Mark, Goede nacht. Uh, hallo Niels. Hoi Mark. Ik bel niet onder mijn eigen naam, omdat ik het niet zo prettig vind op de radio. Uh, maar ik had wel een vraag aan uh, Niels over... Wat is je opleiding geweest dat je de mogelijkheid hebt gecreëerd en het lef hebt gehad om die stappen naar ondernemerschap te maken? Nou, mijn opleiding ligt daar op zich heel ver vanaf. Ik heb HBO Nederlands gedaan. Ik ben eigenlijk docent Nederlands. Ja. Maar het is voor mij wel een hele bewuste keuze geweest om niet voor de klas te gaan staan. Ja, dat snap ik. Als je in het onderwijs staat, moet je die kinderen elke dag 100% energie kunnen geven. En dat kan niet met mijn handicap. Nee, dat snap ik. In het ondernemerschap kun je er juist voor kiezen om je energie in te zetten zoals jij het prettig vindt. Je kan best een keer zorgens weinig energie hebben en s'avonds tot tien uur doorwerken. Ja, ja, dat snap ik. Maar dan dat vind ik, nou, ik. Ik ben zelf gehandicapt, dat wil ik even zeggen. Dus ik voelde veel uh, verwantschap en ik zag ook mogelijkheden en ik snap ook wat je bedoelt. Maar dan vind ik toch wel uh, bijzonder hoe je ook de HBO hebt kunnen afmaken. Uh, heb, je daar, heb je daar veel hulp bij gehad? Of, ja, je doet natuurlijk heel veel zelf. Je kennis doe je zelf. Maar ik bedoel, qua praktische hulp. Nou. Uh, nee, dan nou moet ik zeggen dat het allemaal redelijk aangepast was. Uh, ik zat toen op de Hoogste Holland in Diemen. En dat was een heel goed toegankelijk gebouw. En ik heb er ook heel veel hulp gehad van uh, ja, de mensen die, uh, die mij daarbij konden helpen. Maar ook medestudenten hebben me heel veel geholpen. Uh, ik was toen wel in de gelukkige omstandigheden dat ik nog wel fysiek wel, wel veel meer kon. Ja. Dus uh, dingen meeschrijven en zo ging wel al makkelijk. Ik had niet voor alles een laptop en spraakherkenning nodig. Ja, ja. dat snap ik. Ja, ja. Uh... Ja, hoogschool, want dat is toch niet diezelfde op, uh, school die... Ja, iets later in opstans, opspraak gekregen, maar dat was ook veel later. Ik ben bang uh, niet je gelijk Toen kreeg je je diploma ja. niet kandoen, uh, hoop. Nee, nee, nee, dat, dat ik geloof je erin. <laughs> um, um, uh, nou, nee, Mark, ik... laten we even naar jouw situatie ja. kijken. Want uh, je zegt, je haalt inspiratie uit het verhaal wat je hoorde. Waar, waar, ja, ik wat ik veel, met name ik ken ook veel dingen van vroeger. Nou, ik uh, geloof ook heel erg in kansen. En uh, ik heb veel gedaan in het verleden. En uh, in ieder geval veel geprobeerd, laten we het zo zeggen, dat het ook niet mooi maken dan het is. Uh, ik kende veel inspirerende mensen in de jaren negentig, begin jaren 90 en zo. Maar, maar wat ik nu wel hem, waar ik nu wel een beetje bang van ben, moet ik eerlijk zeggen, omdat alles is gedreven door geld, ook bezuinigingen. Het is niet van, we gaan uh, gehandicapten helpen aan het werk te komen omdat het gewoon belangrijk is voor iedereen. Nee, het is allemaal uh, centen. En ook in, in de tijd dat ik uh, bij ik heb gehandicapten uh, betrokken had, was er ook uh, subsidie voor uh, en stelde het ook echt wat voor. Kon je voor dingen inzetten, kon je dingen leren, kon je jezelf ontwikkelen. En volgens mij zijn heel veel van die dingen gewoon wegbezuigd. Dus dan krijg je een soort rare kaalslag. Uh, wat ik wel wil zeggen, wat ik er heel erg in herken, wat heel veel, heel weinig mensen geloven is, dat ik sek met mijn handicap geen enkel probleem heb ik nooit gehad. En dat herken ik heel erg in Niels en in andere mensen die vroeger uh, uh -huh. inspirerend voor mij waren. Dat je echt denkt, ja, ik, kan, ik weet precies wat ik kan met mijn handicap. Ik heb een slechte ogen, ik rijd s'nachts over de straat uh, aangeschoten of niet aangeschoten. Dan heb ik het wel over een aantal jaar geleden. Maar ik noem maar wat voorbeelden. Ik heb dezelfde dingen gedaan wat andere mensen deden. Natuurlijk niet alles, maar het gaat meer om van goh, uh, je hebt wel vaak te maken met, uh, met beeldvorming. Plus dat, dat mensen het gewoon niet weten. Maar Mark, om, even een even, even, moment. Wat, wat, wat zou jij graag willen uh, in je leven? Zij, heb jij doelen? Ja, ik ben, ben wel bezig, maar er zit een heel verhaal achter... en ik vind het een beetje onprettig om dat allemaal op de radio te gaan zeggen. Kun je het uh, zo vertellen dat het uh, niet voor jou onprettig is... en we toch snappen wat je wil? Uh, nou, ik ben op het verkeerde moment... Uh, heb ik depressies gekregen. En dat is wel heel lastig. Want toen uh, was het stuur een beetje uh, meer weg dan ik zou willen. En dat, is, dat had eigenlijk niet hoeven gebeuren, denk ik nog steeds... Dat, dat, vind ik, dat vind ik zelf wel lastig. Maar wat zou je willen? Wil je, uh, ben je op zoek naar een baan of je, uh, wil je ondernemer worden? Nou, ik, ik, uh, ja, ik, ik, zou, ik heb het gevoel dat ik een beetje, uh, hoe heet dat? Dat ik een beetje vanaf het begin af aan, een beetje uh, tot op zee hoogte moet beginnen. Ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen. Um, uh. Maar de vraag op zich is niet zo heel ingewikkeld, toch, Mark. Wil je ondernemer worden? Nee, nee dat, dat, dat red ik niet. Dus het heeft ook mee te maken wat wil je en wat kan je. Wat zijn de, wat zijn de mogelijkheden concreet? Want wat, wat Niels ook al terecht zegt... je gaat op een gegeven moment met je leeftijd ga je ook uh, fysiek achteruit. Maar je, je werkt nu in loondienst? Nee, nee, nee. Ik, ik werk niet. En zou je dat wel willen? Mm, ik denk dat het heel lastig wordt. En is dat puur fysiek of de, zijn er andere drempels? Nou ja, depressie speelt een rol. Hmm. En, dat, dat is, dat, en dat raakt me eigenlijk nog het meest. Dat, dat ik ze dus zeg maar... Uh, zeg maar die, die uh, kracht in mijn hoofd die ik vroeger had... Die, die, heb ik, die heb ik minder, zeg maar. Ja. Snap je? Dus dat, dat, is, en dat, dat is misschien ook wel duidelijk proberen te maken. Ik snap heel goed het lichamelijke stuk. Je kunt alles regelen, en je kunt hulp organiseren... en je kunt dit en je kunt dat. En ik hoop dat ze niet te uh, teveel wegbezuinigen. En ik snap best dat er dingen moeten door de crisis. Maar toen het niet hoeft, toen hebben ze het ook gedaan. En, en, en het is naar mijn idee... en uh, het wordt vaak zo gedreven alleen... Uh, voor geld. Je, want nu, nu zijn gehandicapten ineens wel belangrijk, omdat het geld, uh, geld op is. En daarvoor was het uh, redelijk relaxed. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik, ik, geloof, ik geloof ook niet... Dat ken het... je dat markt, dat beeld? Sorry? Of een nieuws, sorry? Nou oh ja, ik denk dat we als gehandicapter in Nederland niet heel slecht hebben hoor. En... Uh, het is gewoon lastig. Het geld is nu een keer op en er moet ergens druk vandaan komen. Nee, ik snap het wel. Maar toen in de jaren negentig zijn ze ook al begonnen met bezuinigen. Dat toen hadden ze ook kunnen zeggen van wat kunnen gehandicapten. En hadden, hadden wij ook aan de weg getimmerd, wist ik wel. Ja, we, we moeten denk... wel we niet in een slachtofferrol kruipen. Nee. We hebben toen ook een kwartje op de brandstof gekregen. Die hebben we ook nog steeds niet teruggekregen. En dat ja, moet en... aan alle kanten bezuinigd worden. En nee. helaas, gehandicapten ook. Nee, ik snap, ik, snap, ik snap je punt helemaal. Maar jij snapt ook uh, dat er al twintig jaar bezuinigd wordt. En dat ik het nu wel snap dat het nu gebeurt. Maar dat, dat er... Um Nee, ik weet niet zo goed wat voor perspectief de regering er tegenover zet. Dat, dat bedoel ik een beetje. Kijk, ze kunnen zeggen we willen iedereen aan het werk helpen. Nou, voor heel veel mensen geldt het gewoon niet. Want voor mensen die niet schijnen, ik heb in mijn leeftijdsgroep, ik krijg ik ook bijna geen werk. Dus dat is, dat, dan voel ik me helemaal geen slachtoffer. Maar Mark, uh, wat wij nu van jou horen is dat jij uh, heel goed praat, je hebt een goede stem. Ja. Um, er moeten toch dingen zijn die je kan? Ja, ik moet het gewoon gaan uitzoeken. En dat, dat zou ik ook willen. Maar dat Hoe oud ben, ben je. 45. Dus dat is sowieso een moeilijke categorie of je nou gehandicapt bent of niet. Ja, dat dus, klopt. Nee, dat soort dingen ben ik, ben ik wel heel erg met jou eens. En wat ik ook wilde aangeven voor de gemiddelde Nederlander, zeg maar even lullig, die gewoon uh, creatief uh, nadenkt: nou, gehandicapten kunnen en durven meer dan uh, mensen vaak weten. Want ja. Dat heb, ook, heb ik zelf ook meegemaakt. En dat doe je op een gegeven moment gewoon omdat je zelf ervaring hebt en, en weet hoe het gaat en dingen die je durft en. Dus, dat soort dingen snap ik allemaal heel goed. Lewis, als jij met, met Mark aan de slag zou gaan, hè? hoe zou een uh, coachingstraject eruit zien? Nou, ik zou met Mark heel goed kijken wat hij zou willen bereiken. en uh, Op de weg daar naartoe kom je een aantal drempels tegen... en die zou ik proberen stuk voor stuk weg te nemen. Ja. En bij Live Live To The Max werken we over het algemeen met dingen in kleine hapjes uh, verdelen. Ja. Dus gewoon uh, werken vanuit einddoel, kijken wat je wil bereiken... en dan uh, kom je ongetwijfeld dingen tegen die lastig zijn en die gaan we stap voor stap oplossen. Nee, precies. Dat, dat, is, dat snap ik ook heel goed. Uh, maar dat, dat uh, ja, wil ik meer over mijn situatie uitleggen, dat doe ik toch echt even privé. En dat is niet om mezelf beter voor te doen ofzo, maar ik, uh, ik, zou het, ik vind het anders gewoon ver, vervelend. Trouwens, dat hele verhaal van rolstoelkier herken ik ook, want ik heb het toch wel het een en ander gedaan natuurlijk. Dat vond ik ook okay. erg, erg leuk. Goed, Mark, ik ga jou uh, hartelijk danken. Ja. Fijn dat je belt en, uh, en, uh, en veel sterkte. Stuur me een mailtje als je, ja, je hulp nodig hebt. Ja, dat moet ik even via iemand de computer regelen, maar dat, dat komt goed. Komt goed. Okay. Ah, Oké. Okay. Goed zo. Dank voor bellen. wel. 0800-1121. Uh, hoe gaat u om met een, met een beperking? Uh, dat zou we een hele aardige vraag vinden. En uh, wat kan Niels Den Hagen daar uh, wellicht aan uh, bijdragen in dit uur? Kun je rechtstreeks bellen met ons uh, en dan, uh, dan gaan we het over praten. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. We gaan muziek draaien van uh, een van de leukste Nederlandstalige uh, uh, Nederlands artiest, niet Nederlandstalige. Evi de Visser. Met uh, het liedje Genoeg. aanstalig is. Evie de Visser. En goed. Prachtig, hè? Heel goed. Ja, toch? Zeker. Hele spannende muziek. Ja, hele goede band ook. Goed, Niels ten Hagen. We hebben het over uh, uh, nou ja, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. We kregen een paar mailtjes binnen. Um, Corine Borst schrijft een mailtje en zegt aan jou. Dag Niels, mooi verhaal vertel je. Kreeg de documentaire Murderball? Gaat over rolstoel rugby. Een van mijn favoriete docu groeten van Corine. Ja, hele leuke. Ja? Ja, ja, een hele mooie film. Waar gaat het over? Over kwart rugby, En Ja, rugby noem je dat. En het is inderdaad een, een team. En dat, uh, ja, dat is heel goed. Maar uh, wat, wat zo mooi voren komt in die film is, is de, de, de vechtersmentaliteit. Het gaat helemaal niet over gehandicapt. Het gaat gewoon over topsporters. En een hele rankeneuze coach. En uh, ja, het is fantastisch. En ook de, de echte gehandicapte humor zit erin. Uh, op een gegeven moment dan... Uh, Stoppen ze een dwerg in een kartonnen doos? En dan vragen ze iemand die voorbij komt, God, zou hij die doos even willen oppakken. En dan uh, komt die dwerg daar in één keer uit. En dat, uh, ja, dat zijn echt van diegenen die ik grappen, die, uh, die gewoon heel leuk zijn. Dat, is, dat vind je wel humor. Ja. werpen vind je toch ook niet grappig? Maar nee, graal... dat vind ik heel snel. Ook wel. <lacht> zeg eens. Ja. Ja, het is een prachtige Franse film ook uh, uh, uh, onlangs uitgekomen. Die draait in Nederland nu. Uh, um, oh God, wat heet die nou? Uh, weet jij dat? Zeg maar niet. Entouchable. Ja, nee. Oh, het is een prachtige nee. film. Oh, die, die, die, Niels, echt die moet je zien. Enthousiabel, fantastische film. Gaat ook over een, een zwaar... Je hebt hem gezien? Ja, jouw begeleidster heeft hem gezien. Nee. Um, gaat over een... Uh... Een zwaar gehandicapte, een hele rijke man. Uh, die eigenlijk alleen maar medelijden ontmoet. En die ook zoiets heeft van: donder op met je medelijden. Daar heb ik helemaal niks aan. En, en dan is er een enorme, uh, uh, uh, uh, een grote, pontificale, donkere man. Die uit een achterstandswijk komt. En eigenlijk alles verkeert. Maar dat wordt zo'n fantastisch verband tussen die twee. Klinkt wel leuk. Het is ontzettend leuk. Ik heb vreselijk gelachen. Ik was heel erg ontroerd. Nou, fijn. <lacht> Aanraden. Als het gaat over uh, dit, uh, dit onderwerp. Um, dan schrijft. Uh, uh, Ed, die, trouwens, Erik Peters in de mail heet, uh, ons een mailtje schrijft. De motivatie van ons huidige kabinet om de waaijong aan te passen is vals. Er wordt beweerd dat de werkgevers wel klaarstaan om mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar dat blijkt gewoon in de praktijk niet waar te zijn. Uh, ja, ja, deels uh, waar. Werkgevers zijn inderdaad ja, niet zomaar te springen om gehandicapten aan te nemen. als ze niet weten wat voor vlees in de kuip hebben. En uh, ja, werkgevers zouden vooral gestimuleerd moeten worden om die mensen ook echt te ontmoeten. En die, ook dat is een stukje beeldvorming. Die denken van, ik ga toch geen gehandicapte aannemen als ik ook een valide kan krijgen. Want dat levert heel veel problemen op en meer kosten. En uh, daar zou heel veel op geïnvesteerd kunnen worden. Dat die werkgevers uh, ja, een beter beeld hebben. En dat ze eigenlijk ook die, uh, die waarjongens uh, wat meer ontmoeten. Ja, maar ook gewoon dat doodnormaal vinden dat er mensen zijn... die uh, uh, met niet voetbal niet voor ons voorop staan, zeg maar. Nee, dat is ook zo. Maar ja, je mag mensen het ook niet kwalijk nemen. Want het is misschien onbekend en dat maakt het dan weer onbemind. Ja. Ja. Kijk als jij het over een handicap hebt, wat krijg je dan? Krijg je iemand in een rolstoel? Krijg je iemand die heel spastisch is? Krijg je verstandelijk gehandicapt of een autist? Of... het is zo'n breed vlak. Dus als jij tegen een werkgever zegt van, zou je een gehandicapte aannemen? Dan weet hij niet eens waar die op antwoord. Aleida, dag. goedenacht. Ik denk dat de buitenwereld meer problemen heeft met gehandicapten dan de gehandicapten zelf. Sorry nog een keer zo. De buitenwereld heeft meer problemen met de handicap dan de handicap zelf. Dat is vaak helemaal waar, ja. Ik maak er zelf ook wel eens mee. Ik ga in de rooster en hoor je, pas op, er komt de rolstoel En dan, wat heeft die mevrouw? En dan draai ik me om. dan zeg ik, je mag me wel vragen, hoor. Ja, dat vind ik best zo spannend. Aan de andere kant moet je ook mee leren omgaan. Als ik een Maserati zie, dan draai ik me ook drie keer om. Dat vind ik mooi. Dus als mensen ja. iets zien dat ze niet gewend zijn, dan, dan kijken ze naar. Ja, en dan ga ik dan wachten. Ze zeg ik, oh jongen, je mag het wel vragen. Het mankeert dan mijn benen niet aan mijn kop. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar wat Leiden, wel? vind je dat lastig? om Wat Niels zegt, om, uh, ja, als je de nee, een rolstoel... Dan, dan wijk je af van het, uh, het normale straatbeeld, zou ik maar zeggen. En... Maar wat is een normale straatbeeld? Wie bepaalt dat? Ja. <laughs> wat, wat, wat, het wijkt af. Ja, godhemel. Wat, wat, ja, ja, nee, kijk, daar, daar ga je doen. Wat is normaal? Kijk, een auto voelt ik vier wielen. Mijn rolstoel ook. Ja. Dus jammer dan, het rijdt allebei. Dus wat is het probleem? Ja, nou, de algemene beeld vormt natuurlijk wel. Eh, dat ja. mensen als op straat kijken, dat er valide lopen. En een rolstoel is dan bijzonder. Dus in dat opzicht eh, snap ik de, het verhaal van Frank wel. Ja, nou maar goed, ik heb zoiets van... Jongens, eh, maak het dus niet druk om. Doen wij ook niet. Nee, doen ook niet ik maak me niet, niet kwaad om dingen als ik het iets kan. als ik me kwaad maak, kan ik me leuke dingen niet meer doen. Dat heb ik helemaal energie kwijt. Kun je ook begrijpen dat mensen het bijzonder vinden, dat mensen dingen vragen of zeggen of word je er altijd boos om? Maar je moet even verzinnen boos te worden. Nee, omdat je zegt, dan nou zeg ik tegen iemand van uh, ik heb het aan mijn benen, niet aan mijn hoofd. Dat klinkt een beetje verontwaardigd. dat die mensen misschien helemaal niet slecht bedoelen. Je hoort dat? Nou, die mensen die in, in de wijk hier wonen, die ken ik allemaal wel. En dan kennen mij, maar dan hebben ze toch van... Ja, wat is, wat is dat? En dan... Ja, goed, ze weten donders goed hoe ik, hoe ik ben. De rest reekt de man af. Mm -hmm. En dat is gewoon... Ja, dat weet men. Heb jij uh, zelf te maken met de waaiongregeling? Al 36 jaar. En heeft het jou uh, vooruit geholpen of, of helpt de maatschappij? Of vooruit voel je je gestimuleerd? Nou, nee. En... Dat had dat gekund, maar het kabinet Lubbers. zat op een gegeven moment te veel werkelijkheid. En toen werd iedereen in snel tempo in de warmte gegooid. En zodoende is de warmte te hoog geworden. Maar heb je, heb je nooit gewerkt? Of heb je niet kunnen werken of niet willen werken? Waarom heb je altijd van de warong gebruik gemaakt? Omdat ik een hartafwijking heb, epilepsie heb, een spiersaandoening heb, slechte ogen heb. Dus ja, dat, dat ging niet. Nee, je maakt inderdaad niet heel eenvoudig om plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Nee. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik kan me voorstellen dat het wel heel lastig is. En ik had het toch heel graag gewild. Heb je wel eens gedacht aan het ondernemerschap? Ik Al weet niet. Ik weet niet. Ja, ik. Oh, ik Jij ja, zult we even na Ik dacht even. Ja, <laughs> ik dat weet niet, of, niet mij dat, of mij dat echt ooit oh, zo lukken. Ik zou, het, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja, maar ja, goed, ondernemer moet wel in je zitten. Hoor. Het is niet zo dat je ondernemer moet worden omdat je niet aan het werk kan komen. Dat moet wel in je zitten. Maar als je het gevoel hebt dat je iets heel goed kan of iets kan bieden... dan uh, is er misschien een goed alternatief. Het voordeel van het ondernemerschap is dat je vaak vanuit huis kunt werken... of vanuit een eigen plek. En dat je je eigen tijden kunt bepalen, je energie zelf kunt verdelen. Kijk, dat is belangrijk. Want niet elke dag, weet je zelf ook, heb je evenveel energie? Nee, precies. Het kan van dag tot dag verschillen. Ik kan een hele slechte dag hebben, maar ik kan daarna een super dag hebben. Nou, ja, dat geldt voor veel mensen met een beperking. Ja. Ook zonder, trouwens. Ja, dat klopt. <laughs> ja, of <maar Frank>. vroegen. <laughs> ja. Ik snap dat. Nee, maar goed, ik heb zoiets van, ja, jongens. We moeten gewoon een beetje allemaal om zijn gang gaan. Gewoon doen. rustig elkaar benaderen. Van, we zijn allemaal mensen. De ah, een heeft dit, allemaal heeft dat. De ene daarachter dan de even rond zo. Nou, so wat? Ja. Ik, ik kan me niet drukker maken. Nee. Ik ben er heel simpel in. Maar ik hoor wel iets in jouw verhaal wat me, wat me toch niet zo heel blij maakt. En namelijk dat je zegt, ik zou heel graag willen werken. En dan som je vervolgens op wat jouw beperkingen zijn. En ik moet zeggen, dat is een indrukwekkende lijst. Um... Oh, er is wel een stukje ervan, gelukkig. Oh, het wordt nog, nog ongezelliger. Um... Nee hoor. Maar. Nee hoor, ik, heb de, ik kan er mee leven. Is er nou helemaal niets waar, waar mogelijkheden in zitten? Kansen die je ziet? Kansen die anderen in jou zien? Nee. Helaas niet. En mijn leeftijd heb ik ook niet mee. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat als jij bij een verzekeringsarts komt... dat hij goed kan begrijpen dat je niet uh, kunt werken. Maar zie je zelf mogelijkheden? Want en dat... je noemt nu je beperking op, en dat is heel logisch, want daar vragen we naar. Maar wat zijn je mogelijkheden? Denk je dat je iets zou kunnen qua werk? Nou, ik probeer wel eens als de mens met zo uh, ja, zodat ik een hondje opvang bij mij. Oké. Okay. Of een weekendje weggaan of een, of een dagje weggaan. Want ik heb zelf ook een hondje. En als het goed voorbeeld kan je een paar hondjes meenemen op de planken. Ja. Daar kunnen ze mooi op zitten en in het bos een eindje lopen. Ik zie een hondenuitlaatservice als ondernemerschap. Ja, hè? Ja. Volgens mij ligt daar wel een mogelijkheid. Ik zal toch eens contact opnemen met die hondenservice uh, honden hier in de buurt dan. Nou, misschien kun je iets voor ze betekenen. Al kun je maar een paar keer bedacht de hond uitlaten voor de, hè, voor de honden hondenservice bij in de buurt. hoef je niet een zelfondernemer te worden. Maar voor het weet heb je een baan. Hé, hey, tip. Onthouden. Gaan we gelijk uh, af. Schrijf hem op, leg hem op het nachtkastje en morgen gelijk bellen. Oké, okay, zo heen. Als ik iets voor je kan doen, laat me weten. Uh, wat is kan ik toch een mailadres of zo? Ik denk dat je naar Casaluna kunt mailen en anders uh, info Oké. Okay. Nou, Hartstikke kijk. Hartstikke mooi. Kijk, Aleida, dan laat je ons toch met een fijne gevoel achter. En dat is mooi. Ah oh, Frank. Oké, okay, dankjewel. En alle goeds. Ik aal hoop aal echt dat het gaat. positief blijven, jongen. Altijd positief blijven. Zeker, zeker, zeker. Maar ik heb misschien iets makkelijker praten dan jij. Ik hoop alleen heel erg dat het je gaat lukken. Dat zou het fantastisch vinden. Dat hoop ik ook. Ik laat het je weten. Oké, okay, heel goed. Graag. Oké. Okay. Doei. Dag. Sylvia, goedendag. Hallo. Hoe gaat het met Sylvia? Ja, het gaat wel. Maar ik heb pas precies hier een uh, wijong, zeg maar. En uh, ik had hem in, in principe al op mijn 18 kunnen krijgen. Omdat ik een improvisief ziekte had. Nooit gebruik van gemaakt. Gewoon gestudeerd. Klinkt goed. Dan een tijdje later toch, uh, ja. Je waai om nodig heel even te hebben, maar nu ga ik uh, weer vooruit. En dan uh, probeer ik uh, met allerlei aanpassingen. Uh, die de studie filosofie te doen. Ja, nou, klinkt goed. En, uh, ik heb eerst. Uh, ja, dat plotsklaps uh, blind zijn, blinde glijdenhond. Hij heeft alles gekost. Dat is zwaarder geweest, al mijn hele leven daarvoor. En. Uh, ja. Hoe wow, oud ben je? Als ik ja. vraag Ik ben bij, Ik ben 40. Oké. Okay. En wel, hoe lang geleden is dat gebeurd? Vier jaar geleden. In één keer? Ja, in principe wel. Niks meer kunnen zien. Het is helemaal gerevalideerd. En een hond, een plinke hond. Nooit huisdieren gehad. En ik, ik wil nog steeds geen hulp, echt. Zo min mogelijk hulp. En ik doe eigenlijk alles nog zelf. Oké. Okay. En, en waarom wil je weinig hulp dan? Nou, gewoon omdat ik denk van... als je hulp nodig hebt en het echt niet anders kan... ik weet wel dat mijn energie gewoon verschrikkelijk achteruit is gaan... omdat ik ook een nier... Uh, problemen erbij gehad. Maar denk je niet dat als je wat hulp accepteert... dat je wat meer energie houdt voor ja, andere ja, dingen? Ja, dat is nu ook zo. Maar het is ook wel zo dat je die energie... of zo, uh, ja... Uh, de hulp ook moet aanvaarden. Je moet aan alles wennen. Ja, nee, dat is ook een moeilijke fase. Maar waarschijnlijk als je het kunt accepteren... hou je heel veel energie over voor dingen die je dan ja. graag wil doen. En het grappige namelijk... wat ik juist... doordat ik uh, blind weg geworden nu veel meer dingen accepteer. Dus, ook al loop ik met mijn blinde rond, met beugel, met stok, maakt niet uit. Mensen beginnen toch, kijk daar, kijk hier. En ik moet er eigenlijk altijd gewoon om lachen. Ja, het is wel gek als tegen een blinde, kijk daar, kijk hier, zeg natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. Oh, dat is ook... En dat is nog grappiger, dat, dat ja, is heel veel... Mensen, bijvoorbeeld net zo de politie of zo, die de rechten en de wetten niet weten. Of zo. En dat vind ik al wel grappig, want dan zie je in één keer een blinde lopen. Met een losse hond. Ja, nou ja, qua verspreking. Ik heb al zo vaak dat je een blinde interviewt en dan vraag je aan een blinde: hoe kijk je daar tegenaan? En ik: oh, wat zeg ik nou weer. Ja. ja, maar ik zie er ook gewoon, ja, zeg maar, dat zeggen ze: oh, je ziet er niet blind uit. Of ze gaan heel hard praten. Oh, ja. En dat, dat vind ik altijd wel heel grappig. Ja. Eigenlijk heeft het me heel veel gebracht. En, en eigenlijk heb ik ja, pek niet zoveel verloren. Het, is, het kost me alleen maar veel meer. En ik moet de slag om de arm houden. Filosofie studeren, dat is het pad nu wat je opgaat? Ja, dat, wil ik heel, hè, dat, is, echt, dat is echt mijn droom. En, en, en waarheen en waar naartoe? Hoe bedoelt ze? Nou, daarna. Ja, nou, ik weet gewoon van mezelf dat ik heel erg goed ben geweest... altijd in stimuleren. Maar dat is omdat ik toch altijd wel wist, denk ik, dat ik zwakker was... En dan toch maar, ik zie er heel sterk uit. En ik, ja, ik kom zo, ja, ik, ik heb me nooit ge, Ja, het is nou niet zo dat ik in één keer een witte blouse aan heb... met allemaal vlekken koffie of zo. Maar wat wil je gaan doen met de studie? Wil je, uh... Ja, gewoon mensen stimuleren en, eh, gewoon, en, en gewoon mezelf stimuleren... om weer tot iets te komen. Gewoon iets doen wat, waar, waarvan ik denk, van dat kan ik gewoon. Nou, volgens mij als je begint met je verhaal te vertellen aan andere mensen dat je al een heel mooi, uh, mooi pad ingaat. Ja, nou, soms, is, ja maar soms is het ook wel lastig omdat je gewoon ja, je bent onbetrouwbaar in je energie. Ja. En dat vind ik wel heel moeilijk, omdat mijn hoofd heel wel, maar mijn lichaam kan niet. Ja. Nou, goed, dat is de grote valkuil voor heel veel mensen met een beperking in loondienst. En uh, gelukkig zien ook de arbeidsdeskundigen steeds vaker... het ondernemerschap als alternatief. Het is wel niet de kortste weg naar werk, zoals altijd gezegd wordt... maar vaak wel de meest uh, succesvolle. Ja, het is soms ook wel heel lastig als je gewoon die handvatten niet krijgt. Omdat uh, je ook soms gewoon uh, dingen niet weet. Nee, maar wat bedoel je met niet krijgt? je niet aangebouwde kaart of deze niet nou ja, kunt vinden? Nee, gewoon, ik bedoel, ik, ik weet nog wel dat ik... Uh, ik zie het nog steeds met het, dat ik uh, met, jij, met uh, die meneer van de Casa Luna... die zei ook van, dat hij moeite had met die computer. Nou, dat heb ik nog steeds... Ik heb braille binnen een jaar aangeleerd. Maar ik, uh, ik, als ik tien minuten breien heb gelezen, ben ik moe. Ja. ja. En ik heb een vriendin. En die, uh, die, die is vanaf de geboorte blind. Ja, en die, die gaat in één roet. Kwestie van gewenning hè? Ja, maar dat, dat, dat gaat me echt nooit meer lukken. Met breien, dat, dat is gewoon te langzaam. En wat ik gewoon mis, is toch ook mijn leesboeken. Omdat het gewoon meer een verbeelding is. Ja. Je ja, je dan heel veel dingen loslaten, dingen weer oppakken. Dan nou. we blijf vooral stilstaan bij de kant zijn. Die dingen die je mist, want dan maak het zelf heel lastig. Nee, nee, nee ja, maar ja, soms als je dat niet erkent, dan kun je ook niet verder. Ja. Dus het is misschien wat makkelijker als je wat langer in het proces zit. Want ik merk nu als we dingen ineens zetten, je dat je dat al iets makkelijker is, maar dan ook weer moeilijker wordt. Omdat je dan in één keer dan ziet van dat kan het echt niet meer. Nou, voor mij hebben we al heel ver dat je het kunt benoemen. Want eerst krijgen we herkennen en dan herkennen. Ja. En ik denk dat je al heel veel stappen aan het maken bent. Ja, nou ja, ik, dus, zo heb ik ook altijd... Dat is misschien een beetje overleving, maar... Na vier jaar denk ik ook van... Ja, ik kan wel op mijn loutere blijven zitten. Maar dat, dat, dat, daar word ik ook zo moe van. Moet je ook niet doen? Nee. nee. Maar ik, ik, ik zou best wel wat meer handvatten willen hebben van... Ja, want ik, sociale kaarten had ik... De, voor vier jaar geleden nog nooit van gehoord... Ja, heb je een kom... uh, reïntegratiebedrijf waar je bij aangesloten bent? Nee, want het, ik ben namelijk helemaal afgekeurd. Gewoon. Omdat ik gewoon te veel heb, zeg maar. Nou, je kan me niet voorstellen als jij binnenloopt bij, uh, bij het UAV of uh, bij een reïntegratiebedrijf. en jij zou ik wel heel graag werken. had ze zeggen: mevrouw, mevrouw, loopt er alsjeblieft weer door, want u kunt niet werken. Als je echt nou, wilt, dan als je wil, dan helpen ze je hoor. Je moet beschermd worden tegen jezelf, hè? Je, je, je, je hebt mensen die heel graag willen. En die het eigenlijk niet kunnen. En je hebt heel veel mensen die wel kunnen, maar het gewoon niet willen. Nee. Ja, goed. Ik ken jouw specifieke situatie niet goed genoeg nee, om daar nee, echt te het diep op in te gaan. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat ze je niet lichaam, wel helpen. Ik ben gewoon, gewoon echt ziek. Dus als je gewoon. Mijn stem is niet mijn lichaam, zeg maar. Nou, de mijne ook dat, is niet, mijn, dat is vaak mijn. Uh, mijn valkuil. Wat bedoel dat je daar precies mijn, mee, Sylvia? Nou, als je bijvoorbeeld. Um, door de telefoon klink ik vrij sterk. Mm -hmm. ik, ben ik weet gewoon altijd dat ik goed ben geweest aan de telefoon. Maar als ze me zien, dan schrikken ze. Omdat ik gewoon heel mager ben. Dat, dat is gewoon door heel mijn energie en, en door alles en nog niks. En ik ben blind. Ik heb natuurlijk een hond. En een hond heeft me een jaar van mijn leven gekost. Om mee te leren omgaan? Ja, en ook gewoon leren omgaan met blindheid. Ja, ik had ja. nog nooit met een stok gelopen. Ja. Ja. Het is gewoon ook echt gewoon niet meer weten wat een kleur is. Tja. Tip? Niels? Ja, ik denk dat het op de hele goede weg is. En uh, misschien moet je proberen, maar dat is makkelijk gezegd en gedaan, om dingen nog, nog beter positief te zien. Een hond heeft een jaar van je leven gekost, maar hoeveel krijg je ervoor terug? Zo, en en die stok was een je, stukje investering. Dat, kan je tellen, ik, dat ik gewoon blij ben bijna soms. Dat precies. is ben geworden. Nou, probeer het vooral als investering te zien en als succesfactor. En niet als een last. Dus ik denk dat je hele grote stappen maakt op dit moment. Oké, okay, Ik vind het een mooi, uh, mooi, mooi einde, Sylvia. Hartelijk bedankt. En ik hoop, en ik dat... hoop dat het ook uh, gewoon positief is naar andere mensen. Gewoon, omdat het gewoon, je hoeft helemaal geen wajong aan te vragen. Want ik had op mijn blindheid nooit wajong gekregen. Oké. Okay. Ik wil je danken, Sylvia. Tot ziens. Tot ziens. Dankjewel, Dag. Helene van Heuster schrijft een, een, een heel kort mailtje. Beste jij, werken als zzp'er als deeltijd mag niet als je een uitkering hebt. Je mag niet ingeschreven, ingeschreven staan, punt uit. Dat is niet waar. Nee hoor, zeker. Het UWV ondersteunt zelfs als je ondernemer wil worden. In Zwolle zeggen wij ZP'ers, zelfstandig professional. Want dat klinkt veel leuker dan zzp'er. Maar als je naar het UWV gaat met een goed ondernemingsplan... dan kun je zelfs verschillende voorzieningen krijgen om het beter uit te kunnen voeren. In ieder geval een half jaar mag geloof ik al heel snel, hè? Ja, maar het mag ook wel langer. Je moet heel goed overleggen met je arbeidsdeskundige. Er zijn heel veel mogelijkheden. Je moet wel aantonen als je dingen vraagt dat je ook uiteindelijk... De, de uitkering ontstijgt. Het is niet zo dat je en, en krijgt, dat je en geld verdient als ondernemer... en daarnaast nog een uitkering mag houden. Maar als het een goede kans is om uit de wajong te komen... zal je daar alleen maar hulp bij krijgen. Pascal Waander schrijft een mailtje, dat gaan we ook aan je doorsturen. Uh, die schrijft, ik ga jou helpen. Uh, ben ook naar buiten gekomen, ik weet niet wat je er precies mee bedoelt. We spreken dezelfde taal, jij vanuit jouw uitdaging... ik vanuit een ongeneeslijke vorm van kanker. Toevallig staat mijn vandaag, verhaal vandaag in uh, de Kamer van Koophandel eigen bedrijf. Dus ik kan niet bellen met de studio morgen een drukke dag. Maar goed. Uh... Ik ken Pascal en ik, uh... oh, je kent Pascal. ik weet wat hij doet. Okay. Hij is uh, heel goed bezig met heel veel dingen. Oké, okay. goed. En die meerwaarde heb je al ontdekt? Uh, niet aan de lijve, maar ik ken Pascal uit het netwerk... van ondernemers met een handicap. En hij heeft uh, inderdaad een uh, hele positieve bijdrage geleverd... aan uh, zijn doelgroep. Oké. Okay. Jan, goedenacht. Goedendacht. goedendacht. Uh, ik weet niet uh, zo snel de naam met wie ik spreek. Je spreekt nu met Frank Dumosje en Niels van Hagen zit tegenover mij. Ja, en uh, ik zal uh, de luidspreker iets achter zetten. Uh, ik wil beginnen, uh, zeg maar uh, letterlijk bij het begin. We, we praten over uh, 1991. Bent u er nog? Ja, misschien kan je tempo iets omhoog gooien, Jan. Luister aandachtig. Ja, maar we luisteren nog steeds aandachtig aan je. Ja. Het gaat daarom. Ik heb op dat moment heb ik een arbeidsverleden. En ik heb een vrij hoge ziektewetuitkering. En ik beland op dat moment, wat uh, veel mensen misschien zijn vergeten... maar wat toen de tijd de aaw uitkering heette. Mm -hmm. Oftewel wat nu de Waring-uitkering is. Ja. En het verhaal wil namelijk... Dat ik dus uh, in één keer zeg maar vrijwel uh, bij het minimum belandde. Ja? En ik ben er de laatste vier, vijf jaar ben ik ermee bezig geweest om dat uh, aan te spannen en, uh, via kort geding, et cetera bij het UWV. Omdat ik dus een arbeidsverleden had. En omdat ik dus een, een goed inkomen had. En uiteindelijk door dat uh, informatie via uh, onder andere Duitsland... ...daar heb ik namelijk uh, ook gewerkt. En dat bleek dus dat ik dat dus illegaal had gedaan. En uiteindelijk bleek dus dat ik geen aanspraak mocht maken op de rechtspraak... Uh, ...die er zou volgen vanuit het kort geding. En al met al komt erop neer dat ik dus... Uh, Naast het potje stond. Maar ik hoor veel mensen praten over het verhaal. van dat ze in een waaiing zijn beland. en dat mensen, dus. Uh, zeg maar. Uh, niet capabel zijn om te kunnen werken. Ja, maar wat is jouw handicap? Jouw beperking? Nou, mijn handicap is. Om, om het zo te zeggen. ik heb dus. vanaf. 1978. heb ik een. Psychiatrisch verleden. Mm -hmm. En mijn psychiatrisch verleden houdt in uh, dat ik zeg, maar, dus op een bepaalde manier niet uh, bij ben om onder druk te staan en om te kunnen presteren. Oké. Okay. Want wat gebeurt er dan op het moment dat jij onder druk staat en moet presteren? Uh, laat ik het zo zeggen. Dan. Laat ik uh, mijn verantwoordelijkheid liggen, uh, meld ik mij ziek... of ik laat niks van me horen en uh, puntje bepaalt gewoon... Ik, ik ben niet op het werk waar ik zou moeten zijn. Sinds 1991 zit je in wat nu de Wajong heet. Ja. Uh, uh, is dat voor jou een eindstation of zou je eigenlijk heel graag weer willen werken? Nou, ik, mijn, mijn uh, argument uh, ten opzichte van de regering... Uh, dat ik dus uh, vind dat op dit moment, en eigenlijk al zeer lange tijd, dat mensen dus vanuit een, een normale uh, werksituatie, dat, dat ze dus uh, op dat moment uh, in een ziektewet uh, belanden. Ja. En vanuit... Jan, sorry, ik stel de vraag naar één keer opnieuw. Wil jij graag werken? Ik wil Zeker graag werken. Wat, maar, zijn de, wat zijn de belemmeringen bij jou? Nou, mijn belemmering is, als ik het nu zeg, kijk, ik heb het, ik heb het uh, uh, ongeveer een, uh, drie, vier jaar geleden, heb ik zeg maar, dus, dus ben ik dus gewoon stelselmatig ben ik langs uitzendbureaus gegaan. Dan leg ik mijn papieren neer en zeg ik van, nou, uh, kijk, uh, dit is uh, wat ik kan. En dit zijn mijn papieren. En uh, onder andere, dit is mijn oudersverleden. Uh, dan gaat het allemaal goed. Dan zeggen ze wel: nou, uh, meneer, u kunt uh, morgen bij ons al beginnen. Maar dan komt het punt. Dan toetsen ze jouw uh, uh, bsn nummer in. En dan, uh, ja, meneer, maar sorry, u hebt een, uh, een uitkering. Uh, nee, nee, nee, we hebben geen vertrouwen in u. Uh, u. U kunt het misschien beter proberen bij anderen uit zijn bureaus. Ah. Nou, dat klinkt heel vreemd. Zou, in ieder geval zou het niet zo mogen zijn. Of het zo is, kan ik natuurlijk heel moeilijk beoordelen. Uh, maar ze mogen jou niet afrekenen op je waar jong verleden. Nee, maar dat gebeurt namelijk wel. En wat voor ondersteuning krijg je daarbij vanuit het UWV of vanuit een reïntegratiebureau? Nou, als ik, u, als ik u dus zeg. Ik heb dus in uh, uh, een situatie verkeerd. dat ik uh, zeg maar uh, niet huisloos, maar dakloos was. Uh, ik belandde in een tehuis uh, voor mensen die, zeg maar, uh, zorgen dat je vanuit die situatie weer verder kunt. Uh, ik heb toen uh, heb ik het UWV ingeschakeld. Heb ik gezegd van, nou kijk, uh, bij deze mensen kan ik in een vast dienstverband komen. Uh, wat krijg ik te horen van het UWV? Ja, maar meneer, als u... Uh, uh, in dat vast dienstverband komt, van wat voor periode spreekt u? Uh, en ja. het verhaal, uh, hoe is het uh, met de garantie voor langere periode? Ja, en dan op dat moment haken ze af, want zeggen ze dus van ja, maar u bent gewoon een risicofactor en u hebt een uh, psychische indicatie bij ons. Okay. En op dat moment... Laten we even, even kijken. Sorry dat je in de reden valt. Uh, Niels, is, is dit patroon te doorbreken? Ja, ik vind het heel lastig. Ik, ik heb het vermoeden dat hij nou niet afgerekend wordt op zijn waaionstatus... maar meer op uh, sociale omstandigheden uit het verleden. En dat de uh, arbeidsbedrijven dat eng vinden. Maar goed, het is wel van een ruime afstand en het is een hele korte conclusie. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je puur op je waarjongverleden wordt, uh, wordt afgeredeld. Oké, okay. goed. Jan, uh, uh, uh, ik hoop dat het op de een of andere manier goed komt. Dank voor het bellen. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Kort graag. Heel, heel kort. Kijk, het systeem plaatst mensen in een hokje en dat hokje is bepaald. Okay. Het hokje is wel een luikje en er komt geld uit, hè Jan? Dat is ook wel heel fijn af en toe. <laughs> dat, is, ja, dat, maar. dat is het voordeel, maar Jan, Jan ervaart het hokje ook wel als uh, heel erg belemmerend. En dat is dan weer het nadeel van dit soort uh, systemen blijkbaar. Dank dat je belde. Um, we gaan muziek luisteren. Laten we dat gaan doen. We praten meteen verder, nieuws. Goed. goed. Oh. O Candanguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não le damos. O Candanguimbi, convocado, ele come muito, no é que não le damos. Oh. Ai, Camboja, nu chora só, Gobin. Só vale quem tem, Kamboa, estás a quem sofrer. Ai, Cambua não chora só. E zo mal quem tem Kambua estás a sofrer. É no musseki, com muito barulho. Combua vira lixo, no meio do entulho. É no musseki, com muito barulho. Cambua vira lixo no meio do entulho. Ai cambó no chora só so go, I souval que tem, kambosta a sofrer, ai cambó chora só, go, pisou mal quem tem, kamosta a sofrer. Ai, cambio no chora só go, i só valquetinho, kamó stás a sofrer. Chora lá sol comigo, so mal que tenta mais tas a sofrer. Passante na rua até que na perseguição, camboa e veio lhe salvar. Passante na rua até que na perseguição, camboa e veio lhe salvar. Ai camboa no meu coração, so mal que tenta mais tas a sofrer.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 Rampa aí foi apanhado. Mm -hmm. Ai, camoa, chora só, Gopi. Só vale quem tem, camoastas a sofrer. Ai, camoa, chora só, Gopi. Só vale quem tem, camoastas a sofrer. Patrão basou, os cães encontrados. Na kei rusga, no bairro zagato. Patrão basou. Kan ze hebben gevonden? Naar die Ai de wijnen chora Gata. Ah, i Camboia nu chora's op, is zo valt, wie het heeft, Camboia staat te sofferen. Ah, i Camboia nu chora's op, is zo valt, wie het heeft, Camboia staat Bonga, een zanger uit Angola, voormalig voetballer trouwens van het album Orda Kota, en dit was Camboia. Zo heet het liedje. We praten met Niels van Hagen in het eerste uur en ook in de tweede uur is ze nog gewoon bij ons. En Margreet, die hangt aan de telefoon. Goeiedag. Ja, goeienacht Frank. Dag. En ook Niels, goeiedag. Goeiedag. Uh, ik heb met veel instemming naar, uh, naar u geluisterd. Uh, de, ja, de kansen pakken en uh, uh, ja... Uh, zeg maar ook niet uh, uh, steeds bij de pakken neer gaan zitten bij wat niet lukt, maar wel kijken naar wat wel lukt. Uh, Daar heb ik allemaal uh, uh, met grote instemming naar geluisterd. Ik had mijn slaapmerf niet op, want had ik hem diep voor u afgenomen. <lacht> nou, dat doet ook niet, hoor. Oh, nou ja, maar goed, in ieder geval, uh, la, uh, in ieder geval veel respect. Uh, maar goed, nu heb ik een vraag aan u. Hè. Ik heb zelf, uh, zit ik, uh, uh, ben ik ook wel ongerechtig, zeg maar. Alleen bij mij is het. Is het niet op basis van lichamelijke oorzaken, maar is het meer uit um, of omdat ik zeg maar um, ja, regelmatig op onverklaarbare wijze gewoon een hele die, diepe depressie en zo wegzak? In ieder geval, um, in ieder geval waar geen pijl op te trekken is en waar um, ja, zo ja, de GGZ ook geen grip op krijgt, maar ondertussen. Um, als het goed met me gaat, dan druis ik ook van de ambities. En uh, uh, heb ik zin om dingen aan te pakken en wil ik mijn kansen pakken en zo. Dus ik begin dan ook met mijn studie. En nou ja, goed. Dan Wat studeer je? Studie, uh, criminologie. Oké. Okay. Oh. Oh. Ja. Nog, nog een stevige ja. studie. ook. Ja. ja, nou ja, goed. Maar wel uh, ook wel redelijk op maat eigenlijk. Omdat ik toch wel uh, ideeën ik, ik voor bijvoorbeeld uh, maatschappelijk werk en dienstverlening. Daar uh, dan had ik het relatief, uh, wat, uh, werd ik wat vaker op school verwacht, om het zo maar te zeggen. Dus uh, mm, ja, dan kon ik ook niet altijd bijdragen aan de, aan, aan de, aan de groepssessies, om het zo maar te zeggen. Terwijl universiteit natuurlijk toch wel ook best veel thuisstudie is. Uh, dus in die zin is het ook nog wel redelijk op maat. Maar goed, ik geniet er uh, heel erg van. Nu is het bij mij eigenlijk alleen zo dat ik... Uh, dus ook wel gewoon proberen mijn kansen te pakken, maar dat er, um, um, hoe moet ik het zeggen, dat mijn kansen steeds meer uh, zich, zich beginnen te kanaliseren in de richting van uh, ik pak kansen, maar ik moet steeds meer inleveren omdat, uh, omdat ik dan gewoon niet kan voldoen aan bijvoorbeeld een aantal studiepunten halen of, uh, of nou ja gewoon gewoon uh, mijn stage volledig. Um, mijn kans waar ik op terugval, zeg maar... en die wat mij als een doemscenario voor ogen staat... en die ik niet wil pakken... dat is dat ik blijf profiteren, om het zo maar te zeggen... van de uitkering. Ja, je wilt eruit. Ja. Ik denk ja, dat het sowieso nou ja, een goede nee, mentaliteit ja, is. wat het eigenlijk is... Kijk, ik, ik wil ook heel graag mijn kansen pakken. Maar dit is nou net de kans die ik niet wil pakken. Niet wil houden, om het zo maar te zeggen. Nee. Alleen, het gaat met mij niet beter, zeg maar. Het gaat eigenlijk alleen maar... minder wordt het. En uh, uh, ja, de depressies en angsten angst nemen toe, zeg maar. En we krijgen er geen grip op. Ik heb daar ook... Ik heb daar ook een... Ja... Ik heb daar ook gewoon ja, echt offers voor gebracht, zeg maar. Om gewoon ook... Om daarvan af te komen, zou ik maar zeggen. Om op dat vlak ook... Om ook... Uh, ja, kansen te pakken eigenlijk. Maar ik word teruggeworpen op... Voor mijn gevoel steeds meer afbreken van dingen. Niet dat, ik dat, niet dat ik dan heel negatief ben van... oh, wat, wat zielig en wat verschrikkelijk. Want ik, ik probeer ook echt mijn zegeningen te tellen... maar het gaat wel zo met me dat... dat ik steeds meer merk dat mijn... Uh, ja, dat mijn kansen minder worden... en dat mijn kans om het te gaan redden... Uh, de waar uitkering is. En dat hmm. vind ik heel moeilijk om te accepteren. Dus het is gewoon zeker parallel met het leven van jou nieuws Want jou, Jouw ziekte is progressief ook. Hè? Ja, maar mijn progressief handicap is wel meetbaar in zover dat ik wel weet waar ik aan toe ben. Uh, dit ja. begrijp ik dat bij wijze van spreken volgende week weer anders kan zijn. En de week erop weer anders. Dus dat is wel wat lastiger hoor. Uh, ja, precies. Maar heb je in het verleden wel gewerkt in landdienst? Nee, want ik ben eigenlijk, uh, ja, ik ben eigenlijk nog uh, twintiger. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik ben gewoon nog altijd uh, pak ik, uh, zeg maar, uh, mijn studie steeds weer op, uh, eigenlijk. Ja, maar ja, je, je zegt dat, uh, dat, je, dat het minder wordt, dat weet je zeker? Of denk je dat? Is dat een voorspelling voor jezelf? Nou, nou ja, wat, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat, uh, uh, kijk, dat ik op een gegeven moment in de GGZ zo'n beetje ongeveer uitgedokterd uh, ben. En dan uh, bij mij dat de link heel duidelijk was met psychische problemen... met mijn hormonale werkingen, zeg maar, ik het zo moet zo moeten zeggen. Nou, dat, die, die, die link is echt heel sterk eigenlijk. Dus uh, toen ben ik daar op een gegeven moment ook mijn kans in gaan zoeken... en ben ik uh, nou ja, naar een gynaecoloog en zo gegaan, dat soort dingen. Uiteindelijk is vorig jaar, is twee jaar geleden mijn... ja, zeg maar, omdat die link gewoon zo duidelijk was... Uh, ja, is, is, bij, is bij mij, zeg mijn baarmoeder en eierstokken weggehaald... Um, dus ik zie dat aan de ene kant als een offer brengen voor mijn gezondheid. Maar, zeg maar. heeft het je verder geholpen? Maar... Ben je er beter door geworden? Nee. En het probleem is dat we de plank hebben misgeslagen. En dat het, doordat ik in de overgang ben beland, zeg maar... Uh, het gaat slechter met me. Holy Moses. Nou, ja, jeetje. Heel... Ja, het nee, is heel goed. lastig en... Uh... Ja, nee, maar ik kan goed, natuurlijk nee, maar wel een mooi goed. verhaal ophangen van... Uh, het is gebeurd, je kunt niet meer terugdraaien en kijk vooruit. Maar ik snap wel dat het... Uh, het is wel even een heel nee, dat, zware pil. Ja, precies, hè, dat een zware, zware dobber is wat dat betreft. Maar uh, goed, wat, wat mijn vraag dan is... Van, komt u ook uh, in contact met, in uw werk... Zeg maar, met mensen die, uh, die hun kansen... dus zien verkleinen Nou, dat zou onge ongetwijfeld progressieve ziektes en zo. Mm -hmm. Maar die, die, die het, voor wie het een te grote eer is om de kant van, het, van de waai om te pakken, om zo maar te zeggen. Nou ja, mensen zijn, hebben natuurlijk wel vaak uh, ook een vorm van trots... dat ze uh, niet hun handje willen ophouden. En daarom bij mij komen dat ze ondersteuning willen op weg naar werk. Ja, maar ja. nou, het is ook nog niet eens zozeer trots. Maar kijk, ik bedoel, ik heb ook mijn, mijn dromen en mijn ambities. en uh, ik wil. Ik hoe heb ziet, ook jou, hoe ziet jouw droom eruit? Wat zei u? Hoe ziet jouw droom eruit? Uh, mijn droom uh, ziet eruit om, uh, om in ieder geval nuttig te kunnen maken. En om in ieder geval gewoon uh, uh, ja, ook wat met mijn talenten te doen, zeg maar. En uh, uh, ik, ik ben nu alleen maar bezig om mezelf overend te houden, zou ik zeggen. zeggen. Ja. En uh, ik, ik ben dingen aan het inleveren, eigenlijk. Kijk, um, kijk wisselende maar... energie heb je en wisselende nou, stemming of, of uh, ja, psychische situaties... Ik bedoel, het nog niet zo dat ik altijd zit te preken voor het ondernemerschap. Maar dit is wel weer typisch zo'n voorbeeld... waar het ondernemerschap een heel goed alternatief zou kunnen zijn voor loondienst. Omdat je okay. in jouw goede periode gewoon heel veel kunt doen. En als je ja, zelf kunt ja. inschatten wanneer je een mindere periode hebt... kun je dat opvangen, hè? Ik heb dat zelf dan fysiek. Ik weet dat ik in januari, februari vaak aan de beurt ben... met een longontsteking of uh, zware verkoudheid. Dan kan ik gewoon minder werken. En ja, in de loop der tijd heb ik geleerd om dat zo in te dekken... dat mijn onderneming daar niet meer onder leidt. Ja, precies. Dus dat is op zich ook een... Uh... Uh, zijn we op maat uh, gesneden eigenlijk voor inderdaad voor, voor wisselende... Ja. Margeet, ja dus, okay. als je het goed vindt, ga ik uh, een punt zetten. Uh, want we hebben nog één bellen die ik nog graag even het woord zou willen laten. Ja, en dat ja. wordt anders dat een beetje krap Ja, en Wat als je meer vragen zijn? hebt, stuur even een mailtje naar Kaaseloen. En Dan zorgen wij dat jij met, uh, met Niels in uh, contact komt. Oké. Okay. Succes! Is goed, okay, Dankjewel, dag. Ik lees je ook even. Ik probeer het heel snel samen te vatten. Een mailtje van Ewout van Hammer voor. Uh, die schrijft aan jou dat hij met veel plezier geluisterd heeft aan het eerste uur. Uh, hij zegt: ik spreek zes verschillende Europese talen, kan goed de weg vinden in Europa, heb een rijbewijs, auto, vrachtwagen, bus en aanhanger. Ik ben een redelijke doorzetter. Ik kwam op mijn achttiende achter. Da oh nee, daarna achter dat ik asperger heb, waardoor ik alsnog in de waiong ben beland. Uh, hij zegt: werkgevers zouden net als in Frankrijk zouden een quotumregeling moeten komen. Een bedrijf zou verplicht moeten worden bij meer dan twintig werknemers één arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen. Goed idee trouwens? Er zijn al zo'n regelingen hoor. Oké. Okay. Uh, en het wordt tijd dat werkgevers met mensen met een vlekje buiten daarvoor de rekening krijgen. Laat ze maar twee Wajong-uitkeringen betalen als boete, schrijft hij. Heeft Niels ten Hagen misschien voor drie maanden werk voor mij als chauffeur, schrijft hij. Zodat ik kan bewijzen dat ik wel klantvriendelijk en behulpzaam ben... en best in staat ben om mensen met een rolstoel te vervoeren. Ik mag dat gratis doen als proefplaatsing. Goed, Ewoud. Ik heb nog geen taxipas, maar van de uitgespaarde salaris... kan de cursus worden betaald. En ik ben voor de vak, uh, vakbekwaamheid personenvervoer... ook met 48 goede Antwoorden op 50 vragen geslaagd. Nou, dat klinkt heel goed. Ik kan me ook niet voorstellen, dat iemand met zo'n uh, zulke bagage niet aan het werk komt. Dus hey, hij mag mij altijd bellen. Ik kan kijken wat ik voor hem kan doen. En okay. ik heb uh, gelukkig contact met heel veel goede reintegratiebureaus. Okay. Dus dat kan sowieso. Goed, Johan. Ja, goedemorgen Frank. De andere persoon. Ja, Niels. Goedemorgen. Uh, ik moet even zeggen, ik ben de gebo geboren Invalide. Uh, ik heb twaalf jaar aan een stuk in het ziekenhuis gelegen. Ik ben daarna eruit gekomen. Ik ben langzaamaan opgekrabbeld. En uh, ik ben toch in het vrije bedrijf van werken. Uh, op een gegeven moment ga ik verhuizen in al die toestanden. Dan kom ik dus, uh, klein ongeluk, dan word ik dus uh, helemaal invalide. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment, ja, dan kom ik op een sociale werkplaats te werken... En op een gegeven moment werd me dat ook een beetje te zat... want uh, ik wou toch proberen verder te komen. Toen heb ik uh, dat ik dus in de WHO kwam in 1975... toen uh, ben ik dus uh, bij het schoonmaakbedrijf begonnen. Ik heb het doorgegeven aan een GAK dat ik heel uh, 19 procent mag je maar verdienen. Dat is ver onder de minimum, maar goed. Uh, ik had naar nou mijn zin van mijn werk. Uh, daar heb ik 35 jaar gedaan... Uh, ik ben nu gepensioneerd en aangezien daarvan kan ik nog steeds bij hem werken. Oké. Okay. Nou, klinkt wel goed. Dat was kort, kort en krachtig eigenlijk. Ja, het is eigenlijk wel meer te vertellen, maar dat kan nu allemaal dus zo niet. Ja. Nou ja, mooi, toch? Ja. mij is hij alles eruit gehad wat erin zat. Nou, ik wil alleen maar zeggen, kijk, uh, ik ben toen voor herkeuring geweest. Hij zegt, ja, wat moet ik eigenlijk doen? Uh, werk voor jou kan ik niet geven. Toen heb je een grote streep ondergezet. Je kan niet werken en je mag niet werken. Maar ik heb het toch gedaan. Het is toch prachtig dat je het zelf geregeld hebt. Dat geeft wel nog meer voldoening. Ja, daarom. En ik ben er nog steeds blij van. Ja, nou ja, dat, dat, dat begrijp ik aan alle kanten. Volgens mij moet je dat ook blijven. En vertel eens ja, verder. Je zeker weten, aangezien dat, uh, aan, dat ik dus bij die baarswerk dat we dus elke week uit eten gaan. En, uh, geef, ik mij heb <laughs> ja, geef mij zo'n baas, zegt Niels. <laughs> ja, he, eerlijk waar, ja, hoor. Ja, nou, verspreid het goede woord. Uh, en, en Johan, en veel dank dat je belde. Oké, okay, jullie ook zover bedankt. Goeiedacht. Dankjewel. Doei. Doei, doei. Niels, we zijn, uh, zijn dus langsband aan het einde gekomen van uh, twee uur kazeloenen. Ja. Um, nou ja, wat ik erg mooi vind, is dat je volgens mij heel veel mensen hebt kunnen bereiken met jouw woorden. Um, en een inspiratie hebt kunnen geven. Dus uh, het. waar het allemaal toe leidt, ik weet het niet, maar het klinkt goed. Nou, laten we hopen. hopen. Ja? Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat ik nog meer kan doen voor mensen. En, uh, als er iets is, veel via jullie of via mijn site, uh, bel, mail, doe maar. Ja. Ik help graag mensen. Nou, fantastisch. En ik hoop dat je de energie die je nu hebt... dat je die vol kan houden uh, op deze manier. En nogmaals, dat jij een inspiratiebron voor velen kan zijn. Uh, excuses voor wat... We hebben heel veel reacties gehad via de mail... Uh, via, um, uh, via ons telefoon. We hebben lang niet iedereen het woord kunnen laten. Excuses daarvoor. Het is... Uh, het is een drukke, drukke dag geweest. Dus, Stuur ze maar door. Dat is de energie die jij opgewekt hebt. Um, dank voor het luisteren. Als u uh, nog niet kan slapen, de nachtzuster komt zometeen bij u. Uh, voor wie er nog meer hulp wordt, u kunt uh, gewoon blijven luisteren. Op deze zender Radio 1 de Astrid de Jong met de nachtzuster Omroep Max zometeen. En Niels, veel dank. En uh, nou, goede gang naar, uh, naar het hotel. Graag gedaan. Goedenacht. Dank je wel.